Dit is de is about to go. Yo, dit is Hilo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up, dit is Afro Jack. Hey, we zijn Dimitri Vegas, like Mike. De grootste DJs in the mix. 538, Dance Departments. This is the Dance Department Hot Mix. Weer zo'n naam waar Nederland trots op mag zijn. Dit is Colin. Achter die naam schuilt Ewoud Colijn. Groeien en opgegroeid in een klein Brabants dorpje. Dat is niet echt een plek waar clubs om de hoek zijn. Geen nachtleven dus. Maar soms is maar één ingang genoeg. Via zijn broer komt hij in aanraking met dance. Door de muziek van mij en Chesto. En dan opent zich een nieuwe wereld. Zijn broer begint met draaien. Hij kijkt toe. En het inspireert hem. Ik ging de andere weg. Ik was inspirerend door hem Dus ik begon te production. Ook het draaien volgt snel. En hij weet met zijn zwevende techno naam te maken in het Amsterdamse nachtleven. Dan 2018, een belangrijk moment. Hij staat op hetzelfde festival als Televas: het duo Anima en Emrak. Hij besluit de stoute schoenen aan te trekken en op en af te stappen. Hij krijgt een mailadres en er wordt heen en weer gemaild. Hij wordt onderdeel van de Afterlife-familie. Een van de meest toonaangevende labels in de techno op dit moment. Fast forward naar nu. Deze jonge Brabander behoort inmiddels tot de crème de la crème van de techno-scene. En vliegt inmiddels ook de hele wereld over. We zijn er trots op. Nu, in de Dance Department Hot Mix, een uur lang. Dit is Colin. It's. Met 538, je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door Colin. De vorige keer dat hij bij ons was, vertelde hij al hoe hij ooit begon met muziek maken. Hij begon heel klein op de zolderkamer van mijn ouders. Ik sprak hem over zijn Zuid-Amerika-tour deze maand. Wat is nou het eerste wat hij doet als hij weer even in Nederland is? Voeten omhoog op de bank, maar ook even lekker voor mezelf koken. En ook sowieso even een massageboek om, uh, <laughs> om die vluchten te compenseren. Lekker koken dus. En een massage. Nou, dat klinkt goed. Verder met Colin in de hotmix. of life it will flash in front of your eyes Van Dit is Dance Department op 538 met de exclusieve hotmaker door Colin. En je hoorde hem net al even over wat hij doet als hij weer thuiskomt van een tour. Hij is echt mega veel onderweg. En ik vond mij af of dat het proces van muziek maken nog heeft veranderd. Uh, ja, het maatproces is zeker wel veranderd. Maar in zekere zin ook weer hetzelfde gebleven. Ik denk dat, het, uh, dat, ik, dat ik steeds meer muziek maak ook die echt bij mijn dansgroep past. Ik probeer er nu ook weer een beetje van af te stappen. Dat het een beetje van beide is. Sommige dingen moet ik ook voor mezelf blijven maken. Ook om mezelf te inspireren. Maar ook om bijvoorbeeld platen te maken die ik later voor een album kan gebruiken. Dus ik probeer een beetje de balans erin, uh, erin te houden. Duidelijk, nu verder met Colin bij 538 Dance Department. To do, do, do your thing, I would do my thing, trust me. Een mix weer dit. Dit is Colin bij 538 Dance Department met zijn exclusieve hotmix. Deze week vertelde hij mij wat we van hem kunnen verwachten volgend jaar. 2026, een hoop nieuwe muziek. Uh, ik heb al eigenlijk 2025 de weg ingeslagen om meer uit te brengen. Ik heb de laatste tijd gewoon te weinig muziek uitgebracht. We beginnen ook in Amsterdam. Uh, we beginnen het jaar hier in lo dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik denk dus dat we hem volgend jaar nog wel eens in de hotmix uit kunnen nodigen. Verder met Colin in Dance Department op 538. Say. This is the way we're running this town. Three eight dance department. We're running this town. I'm wearing the crown. When the fire starts to burn, everybody starts to run. Save yourself is what they say, but there is another way. Face the fire together, protect our life together, together. When the fire starts to burn. Deze week de hotmix van het afgelopen uur was van Colin. Alle hotmixen en de hele show kun je elke week terugluisteren... wanneer het jou uitkomt op 538.nl of via mijn eigen Mixcloud. En vergeet ons niet te volgen op Instagram voor het laatste dance nieuws. At Dance Department Official. Nog één ding wil ik zeggen. Een hele diepe buiging naar het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Grooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan... Quincy Truno en Lisbeth Strobben. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe Dance Department. Veel plezier straks met Tiesto.